NNL is het alternatieve mediastation voor wakker en bewust Nederland en Vlaanderen. NNL maakt niets ontziende bewustmakende radio. Het begrip vrijheid van meningsuiting krijgt bij ons een heel nieuwe dimensie. Waar anderen stoppen, beginnen wij. Niet gehinderd door enige vorm van sponsoring, reclame of subsidieregels brengen wij nieuws, entertainment en informatie die nergens anders zo open en zonder achterliggende agenda gebracht wordt. Dus ben jij klaar met de huidige mediabedrijven? Stap dan in de boot die NNL heet. En vaar mee naar een vrije wereld. Op 20 juni 2013 namen Joost van Brakel en Mickey van Leeuwen voor het eerst plaats achter een microfoon. Resultaat? Een wanstaltig product dat de geschiedenis is ingegaan als de eerste uitzending van Net Niet Live. In de afgelopen twee jaar heeft het programma zich ontwikkeld tot een niet meer weg te denken baken binnen de alternatieve media. Wekelijks wordt in 2,5 uur het totale mediaaanbod bekeken, gefileerd en aan de luisteraars opgediend. Diep van binnen zat altijd al de droom de BNN-weg te gaan en het programma uit te breiden tot een volwaardig internetradiostation. Na 80 uitzendingen net niet live te zijn geweest, kregen we met het aan boord halen van Stefan Verrips de technische kennis en mogelijkheden in huis om voortaan helemaal live te gaan. Het resultaat is NNL Radio.